Duur. Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. In Albergen in Overijssel is vanmiddag een protestmars gehouden tegen de komst van een asielzoekerscentrum bij het dorp. Zo'n 500 mensen liepen met een omgekeerde vlag richting het hotel waar het AZC moet komen. Het kabinet heeft het besluit genomen zonder overleg met de gemeente. Dinsdag komt staatssecretaris Van der Burg naar Albergen om te praten over de situatie. De brandweer in Schiedam verwacht ook vanavond nog bezig te zijn met het blussen van de brand in een droogdok. Het vuur ontstond afgelopen nacht op een vrachtschip bij Damon Ship Repair. De rook en de stank zijn inmiddels een stuk minder geworden, waardoor omwonenden in Schiedam hun deuren en ramen niet meer dicht hoeven te houden. Albanië heeft twee Russen en een Oekraïner opgepakt die gisteren probeerden een voormalige wapenfabriek binnen te komen. Uit onderzoek moet blijken of ze spionage wilden plegen of dat het om bloggers gaat. Ze zouden een blog hebben waarop ze beelden delen van voormalige militaire Sovjetbasis. In de voormalige fabriek in Albanië worden nu wapens ontmanteld. Een Formule 1 auto van Michael Schumacher is op een veiling in Amerika verkocht voor 6,1 miljoen euro. Met deze Ferrari F300 won de Duitser in 1998 vier Grand Prix. Veilinghuis Sotheby's had ook gerekend op een opbrengst van ruim 6 miljoen euro. Er worden vaker Formule 1 wagens voor hoge bedragen geveild. Een koper is niet bekendgemaakt. In Breda is de derde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen door Sam Bennett. Hij was de snelste in de massasprint. Het is de tweede etappezege van de Ier. Mike Teunissen van Jumbo-Visma is zijn rode leiderstruik kwijt... en moet hem overdragen aan zijn ploeggenoot Eduardo Afini. Het weer, vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar minimaal 10 graden. Lokaal kans op nevel of een mistbank. Morgen is het wisselend bewolkt en nagenoeg droog. Met 23 tot 27 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar... in beide richtingen bij Knoopend Rotte polderplein rond de 10 minuten vertraging nu. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. De zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Typisch Lammens met Ger Lammens. street pretty woman the kind I like to meet pretty woman Dit wordt een feestje, want Typisch Lammens beleeft zijn 50ste editie. Gefeliciteerd, eh, ook Benno. Ja, jij ook. De vijftigste. En daarom doen we het nu totaal anders dit uur. We draaien de rollen eens voor één keer om. Normaal liter stel ik de liedjes samen... maar door de loop van die vijftig edities... bereikte me via Facebook tal van verzoekplaten. Ik heb een beetje schuldgevoel. Ik heb daar niet veel aan gedaan. En de beste heb ik nu voor deze uitzending uitgekozen. En het wordt helemaal jullie uitzending. We begonnen met de man in black, Roy Obersen. En die werd aangevraagd door mijn goede vriendin José Houbé die hem ook daadwerkelijk een aantal keren ontmoet heeft... tijdens haar love-tijd. Oh, pretty woman, dat slaat ook op mijn vriendin José Hubey. We blijven bij de rock'n'roll. Willem Blom uit Naarden vraagt voor zijn vriendin Natasha Chubby Checker aan met het swingende Let's Twist Again. is nu zich deze dag? Eentjes van de vloeren, lieve mensen. We gaan naar dat zielige liedje van Rijn de Vries. Zegt u dat wat? Dat is dat meisje uh, Patsy uit die achterbuurt. En dat deed me als jongetje altijd huilen... als ik dat op de zeezender Veronica bij Tineke hoorde... die overigens weer terug is naar Max op het oude honk Veronica. De cirkel is rond, zegt ze. Op verzoek van Willem Boskaart uit Den Haag is dat. Rijn de Vries en Patsy. Vlakken bij de haven staan heel al op... Zone. Ze kwam wel eens hier ook niks, joh. We gaan maar weer even daarna naar, naar dat nummer. Op de vrolijke toer, zou ik zeggen. Deze zondagochtend voor <laughs> jullie. Of dinsdagavond in Thailand. Hallo. Hallo, Oversee. Uh, een schitterend nummer, Ger, dat schrijft Jan Bulthuis uit Scheveningen over de Moody Blues en ik kan hem absoluut geen ongelijk geven. Draai je maar voor mijn goede vriend Gerard die hier in Scheveningen op de haven werkt, zegt hij. En uh, ik draai het mooiste nummer van Bloody News wat ik ken. Go now. Goud van Ger. We've Huis uit Scheveningen, niet ver uh, hier vandaan. Tenminste, ja, ja. Nederland is klein. Wat wel heel ver van ons vandaan is, is Thailand. En heel leuk, uh, daar is dit programma ook te horen... En van een expat die daar werkt in Thailand, Willem J. Burgers kreeg ik een bericht, hij wil graag voor zijn dochter Chantal... die in Nederland, in Almere woont, een plaat horen van Petula Clark. Hij schrijft, je bent ver weg, lieve dochter... maar altijd in mijn gedachten en ik kan niet wachten... tot ik over anderhalve maand weer even in Nederland bij je ben. Ik hou van je. Petula Clark in downtown.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 Door Willem J. Burgers, voor zijn dochter Chartal... die die over anderhalve maand weer ziet. Een bijna vergeten liedje mensen van Willeke Alberti... wordt aangevraagd door de heer Evert van der Linde uit Rotterdam speciaal voor zijn vrouw Els. Hij schrijft dat hij het een leuk programma vindt, altijd luistert en het heerlijk vindt dat ik zoveel Nederlandse muziek draai. Hij geniet ervan. En hij leerde zijn vrouw, schrijft hij, zo'n 37 jaar geleden kennen. Ze werkten beide bij een bakkerij en ze waren al dolblij als ze samen weer konden zijn als ze vrij waren. Na zessen. En daarom het liedje van Wille Alberti. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Je hebt me geleerd van jou te gaan houden Zoveel als een meisje dat ik keer slechts doet Toen liep me nu ook hier weer te vergeten Of kom weer Dan is alles weer goed Toen jij in de winkel dat tasje kwam kopen Toen zag ik in jou nog alleen maar de klant Ik vond je wel knap, maar dat liet ik niet blijken Maar keek toch de sluip eens naar jouw rechterhand Je was niet getrouwd, had geen ring aan je vinger je stem iets galants dat me zei toen heb ik je blozen het antwoord gegeven. Vanavond, om kwart over zes, ben ik vrij, je hebt.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 was je hier maar bij mij? Toe, bel me eens op of laat iets van je weten. Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Je hebt... Niet eigenlijk. Ik ben om kwart over zes ben ik vrij. Hoewel tegenwoordig zijn de winkels de Jumbo en de Lidl en zo... die zijn tot elf uur s'avonds wel open. kan ik nog sigaretten halen. Ja, Maar nee, het is helemaal niet zo gek. Want als je in een winkel werkt die om zes uur sluit... dan ben je nog al een kwartier een tiertje bezig... om de boel een beetje op orde te brengen voor de klanten... voor de volgende dag, zou ik maar zeggen. We gaan naar Henk-Jan Schaink. Hallo Henk-Jan. Je hebt een mooi liedje van de Searchers uitgezocht. En je schrijft gewoon omdat het, ik het prachtig vind qua arrangement en melodie. En daar ben ik het wel degelijk helemaal mee eens, Henk-Jan. Herinner ja, zich deze nog? Nog? Nog? Nog? You yeah, yeah, yeah. Lieve mensen, take it or leave it, zeg je in Nederland. Daar, ja, wil je het niet? Nou, take it or leave it. Een vaste vriendin van deze show is Idelet Koornman uit Maarsebroek. En telkens ze mij weer met de meest prachtige chansons. Ze heeft zelf dan ook jaren in Frankrijk, in Parijs notabene, gewoond. En dit keer is het niet Carso, die ze vaker aanvroeg bij me... maar de zangeres Lara Fabian... met alweer zo'n fraaie vertolking van het liedje Je Hit-tip van Ger... was about to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, let me into the little... Vaker Ger, schrijft Elsje van der Weijden uit Den Haag aan mij. Ze zegt elke keer weer, roept het ook nostalgische gevoelens bij me op. Net als bij jou, zoals je altijd zegt. Ik ben dan ook, vermoed ik, van jouw leeftijd. Ja, dat weet ik niet. Want ik ben stil blijven staan toen ik 30 jaar was. Dat vind ik ja, ja. een mooie leeftijd om te blijven. Daarna, Ik ben pas weer jarig geweest. Dat vind ik toch niet echt prettig hoor. Dat vind je leuk als kind. Um, we gaan naar een Franse chanson, dat hoor je elke week bij mij. En daar geniet meneer Middelkoop uit Bentveld enorm van, schrijft hij. Hij zegt, graag wil ik dat mooie liedje Ella, Ella van Franse Gaal horen... dat bij mij mooie herinneringen oproept aan een lang weekend Parijs van jaren geleden. We traden onlangs nog in Nederland op, in ons eigen Tilburg. De twee oudgedienden van de Beatsboys. Want twee anderen zijn overleden. En die zijn vervangen door andere professionals. En deze draai ik dan speciaal voor mijn dochter Charlotte. Die vrijkaartjes had gekregen en erheen is geweest. En ze heeft ervan genoten van deze gouden oude formatie. Dus ook bij de jongere generatie blijkt die te scoren. Overigens is Charlotte deze week jarig geweest. En ja, dank je. Ze is 27 jaar geworden. Dat groeit als kolder. Dat gaat als, de jeugd gaat als een flits voorbij. Hè. En uh, voor haar draaien we dan speciaal de Beats Boys en Good Vibrations. Ik introduce je deze dan. love the colorful clothes you And the way the sunlight plays upon her head. With perfume through the air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 gedraaid voor Charlotte Lammens die deze week jarig werd gefeliciteerd nogmaals en van die Beach Boys die zonnige strandboys gaan we naar de regen. Henk Schijnk namelijk uit het Brabantse best... is een grote fan van de Effley Brothers. En hij schrijft... Het maakt niet uit, Ger, welk nummer je draait van de Effley Brothers. Alles is even mooi en zuiver gezongen. Ik heb dan ook maar gekozen voor mijn lievelingsliedje van hen... huilend in de regen, Crying in the Rain. Nog een kopje koffie, meneer Lovers. in de rain. Nee, niet mooi zeg. Een verzoekje uit Heemstede, vlak bij de studio waar Benno en ik momenteel ons programma maken van uh, Henny Verhagen. Als ik uit het raam roep, hallo, kun je het misschien gewoon horen, hoef je de radio niet aan te hebben. Zo groot is Heemstede nu ook weer niet. Ze vond de tv-serie zo leuk van de Monkeys in haar prille jeugd en wil ze graag horen met Daydream liever, omdat ze, zo zegt ze, zelf vaak dagdroomt. En omdat het zo vrolijk is.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 me as a white knight on his deed. Now you know how happy I can be. Oh, and a good time starts and ends without dollars. Ik ben ook een daydream believer. Ik ben ook zo'n dagdromer. Jij ook al ja, Een beetje in jezelf, in gedachten verzonken. Beste Ger. Kun je voor mij dat gezellige nummer van David Carrick draaien? Dear Mrs. Appleby. Dat vraagt Maarten Hergraaf uit Den Haag aan. We krijgen heel veel reacties uit Den Haag, ook deze week. Dat komt natuurlijk omdat Radio Centraal Den Haag heel populair is en onze show. Elke dag. Zondag trouw om 11 uur uitzendt. Hij zegt gewoon omdat het zo'n lekker luchtig en gezellig liedje is. Ik luister trouwens elke week trouw naar je show. En ik denk dat het nummer heel goed bij jou past. Voor jou vraag ik het dan ook aan. David Garrick en Mrs. Appleby. Goud van Ger. Ja. Dear Mrs. Appleby I've got to get something off my chest Applebee, you got the wrong idea about me, Mrs. Applebee, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad, Mrs. Applebee, please hear my plea, change Mrs. Applebee and for Marie I'd even swim the sea Mrs. Applebee I'm begging you to please be kind I want a chance to change your mind about me Mrs. Applebee Mrs. Applebee, Mrs. Meneer Applebee, was meneer Applebee. Applebee? Gerard Linderman, lieve mensen, vraagt voor zijn vriend Marcel... een liedje aan uit de populairste musicalfilm die we kennen... The Sound of Music. Hij schrijft, we hebben die film al meer dan twintig keer gezien... en hij verveelt nooit... Dat weet ik, dat ken ik. Voor Gerard en ze maar zelden ook dat bloeiende plantje... in de bergen van Oostenrijk, oftewel edelwijs. But so may you... En dat is een van de meest ontroerende gedeelten van die uh, musical. Bij die non, die non met die kap, ja. daar moest ik altijd huilen. Climb every mountain. En dat vond ik altijd heel emotioneel. <laughs> Het werd wat ouder. Hè? Um, Ger, ik wil graag een liedje van Sonny en Ger horen, zoals jij altijd zegt. Oftewel Sonny en Cher. Niet omdat jij een kleine man zou zijn, maar gewoon omdat het zo leuk is. Little man. Dat schrijft Eline Herkens uit het Belgische Gent. Awel, zullen. Hier komt hij, Sonny en Cher. Nou, en zich deze nog...